7 uur. Jeroen van Kan met het CNW-journaal.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 In de Poolse hoofdstad Warschau zijn naar schatting een kwart miljoen mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de rechtsnationalistische regering. De Verenigde Oppositie van linkse en liberale partijen had de manifestatie georganiseerd uit protest tegen de bemoeienis van de Poolse regering met de media en met justitie.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 De snelste stijger deze week is uh, in handen van iemand die er pas vier weken in staat. Die is van plaats 20 naar plaats 10 gegaan. Willy William met Ego. En de snelste daler is in handen van uh, de Australiaan. 15 Vijftien weken lang in de lijst. Xavier Rudd met Fallo. Er dus staan dertien plaatsen gedaald uh, deze week. Ja, Hoe de andere nummers uh, eruit zien, dat uh, ga je zo direct horen. Ook ga ik uh, kijken of ik uh, contact kan krijgen met uh, Tim. Want er is weer een hoop gebeurd natuurlijk uh, in het uh, Formule 1 wereldje. En Zoals uh, iedereen wel... Uh, al 4 mei op Twitter kon lezen en 5 mei zorgens vroeg werd er dan bevestigd over onze eigen Max Verstappen. Oh, Verstappen. Nou, dat heeft nou een hele andere betekenis gekregen, die commercial, alsof ze het wisten. Maar hopelijk kan ik daar straks even praten mee over met Tim Koemans. En rond de klok van half 5 zal ik de Nederlandse top 40 in de vogelvlucht gaan je voor je gaan behandelen. En rond kwart voor 5 krijgen we de top 3 van afgelopen week en deze week. En tussendoor natuurlijk veel muziek. Me gaan we luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag Nummer drie. Nummer... Nummer let's start the Nummer 1 the in my heart euro breakdown op Vredo. breakdown op vrijdag niet betrouwbaar maar wel origineel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 You make me feel Tot toen ik uh, net 4, 5 weken in stond uh, meteen naar nummer 1 gekomen. Adventure of Lifetime is dit. 26 weken lang in de lijst, deze week op nummer 40. De Euro Breakdown. En wij gaan door met uh, nummer 39. Nummer 39, 11 weken in de lijst, vorige week op 36. Dit is Joel met 100 Miles. Blow, blow up the fire Don't be so shy Lekker met de radio aan naar CFM luisteren. We hoorden een prachtige plaat van uh, Imani, de nummer 38 van deze week. Met Don't Be So Shy in de Russische remix. Ik kreeg net te horen dat uh, Tim een uh, uurtje later komt uh, als gepland. Want daar hebben nog zo druk met alles voorbereiden. Want er is zoveel gebeurd in de familie 1-wereld. Maakt helemaal niet uit. Zo direct over 10 minuten gaan we gewoon de top 40 wandelen. Dan draaien we ze even om. Hey, dit is uh, Jess Glynn met Ain't Got Far To Go op nummer 36. Milder.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 The time, if I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're yeah, yeah, yeah, yeah, hey, yeah, hey, this is the safest way to go. Nobody gets hurt. We're singing. Her. So if I stand in front of a speeding car Single, uh, speeding cars. En dit was eigenlijk het uh, mooiste moment dat ik dan uh, deze zou kunnen doen. Maar uh, mooi bruggetje was het geweest. Ze zijn het niet dat, er, uh, dat ik het even omdraai uh, deze week. Dus ik doe deze.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 hij of iets in die strekking. Op nummer 14 vinden we DNC Cake by the Ocean. En op 13 staat Jonas Blue featuring Dakota met uh, Fast Car. Zemeleek staat er nog in met zijn uh, pilotoak op uh, nummer 12. En 21 Pilots met stress staat op nummer 11. Ego van Willie Williams staat op uh, nummer 9 in zijn vierde week. Uh, Cheatcoach staat met Chris Cross Amsterdam uh, met nummer 6. Staat uh, op nummer 6. 7 weken lang staan ze er alweer in. Degeen die er alweer uh, 19 weken in staat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 De Euro Breakdown op, Breakdown op vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan nummer draaien van uh, Pink, oftewel van uh, Alice Toody, Looking Glass, or emotional motion music ervan. Just Like Fire is de nummer 29 deze week. I want it all, and I'm wishing i'm trying to turn me off, I want it all. I'm surrounded by clowns and liars Even when I give it all away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 Just Like Fire op 29. En dit was zetzaam met Lowie Black met Kenny Man op 24. Hey, de platen die er allemaal tussenzien, die ga ik straks een beetje behandelen. En wees maar niet bang hoor, dat gaat echt gebeuren. Gaan eerst luisteren naar de nummer 21 van deze week. 16 weken in de lijstjes dus blijven zitten. Dit is jullie in not in control.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 Fleur is met 6 staat op een hele mooie 30ste plaats. En op een 29ste plaats staat Pink met Just Like Fire. Op 28 een oude nummer 1 is Shave Your Rod met Follow the Sun. is ook uh, volgens mij de snelste daler van deze week met maar liefst 13 plaatsen. Op nummer 27 dan XM Bestanders met Renegades. Zesentwintig 26 in handen van Ellen Walker met Vedet. En op 25 Haley Steinfeld met Love Myself.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 No.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 Hips and swing your hips, girl. De Euro Breakdown. Dat was de nummer 20 van deze week. Megan Trainer met No. Ondertussen pas drie weken in de lijst. Vorige week op 27. Hé, hey, de nummer 19 dan van deze week is een nieuwe binnenkomer: dat is, sorry, dat is Dubs. En gaan we. Nog een keer in de lijst zien of hebben we Nee, die gaan we nog een keer in de lijst zien. Maar niet uh, heel ver weg meer. Maar dit is een uh, nieuwe binnenkomer van ze. En dat zijn de broers uh, Alex en uh, Chris van den Hoef. Afkomstig uit uh, Canada. Nou, de beide heren vallen op uh, als de nummer tsunami veelvuldig te horen is... op het uh, muziekfestival Tomorrowland. Nou, ze noemen hun muziek uh, Woozie, afgeleid uh, van Woozie River Rafting, oftewel Surfing. Op een debuut uh, single Tsunami, dat in Nederland uh, de eerste plaats zelfs bereikt... ...werken ze samen met uh, Borges, bekend van zijn productie, onder onderweer uh, Rihanna en Chiara. In 2014 uh, blijft Ravology samen met Vinay steken uh, in de tipparade. Maar waarna Golden Sky samen met Martin Garrix en Sander van Doorn en landgenoot Alicia verschijnt... En die wordt wel goed opgepakt. En in de februari van 2016 leveren ze samen met Dante Leon de track Angel Up. Die staat dus ook al in de lijst. En vrij snel daarna zijn de broers terug met La La Land. Waarmee ze samenwerken met Delana Jay en Sean Frank. En die is dus nieuw binnengekomen deze week op een hele mooie 19e plaats. Dit is Dabs featuring Delani, Jane en Sean Frank met La La Land. So we can gevonden erover. Terwijl ik net naar uh, dat luisterde met de Lala Lente, heb ik het toch wel wat over de Spices. Uh, moet ik even kwijt. Want tijdens optredens van hun moest uh, Victoria Beckham, een van de Spices, het zingen vaak overlaten aan haar uh, collega's. Omdat haar uh, microf microfoon meestal gewoon uitstond. Victoria liet dat uh, aan de sun weten. Dat dat vaak gebeurde. Ze zegt uh, het was gebruikelijk deze uit te zetten en de andere gewoon te laten zingen. Ik lachte als laatste. Zo onthulde ze. Porsche Spice had echter wel. Uh,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 Heet volgende uur veel meer nieuwtjes. Niet alleen over de artiesten. Rond de klok van half zal onze Formule 1-specialist hier zijn. Tim Koemans, die zal ons gaan bijpraten. Onder andere over Verstappen en de komende race in het hoofd Spanje. En wij gaan natuurlijk gewoon verder met de lijst. Met de tweede helft van de lijst. Maar niet voordat we dit uur afsluiten met de nummer 18. En de nummer 18 is in handen van Aluna George. Met Army Control.